Thank <laughs> you. en verantwoorde vormgeving beleefd, aanbevelend, Beers Co. Knol. Nee, ik zei Knol. U zei toch bolken? Oh nee, u hebt gelijk. Ik had Ruben'solken moeten zeggen. Wat zegt u? U zei geen bolken. Wat zei u dan? U zei okkenbol. Wat een gek woord. Zeg, had u daar opeens zin in om eens gewoon iets geks te zeggen? Wat? Oh, u heet Okkenbol kennis te mogen maken, mevrouw Okkenbol. U zegt? Ah, het is juffrouw Okkenbol. Kan ook, natuurlijk. Ik ben maar knol, zeg. <laughs> en vertelt u het is juffrouw Okkenbol. George Rinderman, ja, is mijn verloren, ja. Hoezo? Ik versta dat u mij voor hem wilt waarschuwen, juffrouw Okkenbol. Goh, wat verschrikkelijk aardig van u zegt. En weet u misschien ook zo gauw waarvoor? Oh jasses, maakt George u het hof. Kind, wat eng. Vertel eens gauw hoe. <lacht> heeft hij je eeuwig trouw gesworen? Nee, mij wel namelijk. Alweer een meevaller niet. Ja, maar hoe dan wel? Dag, schat, Hij heeft dagschat tegen u gezegd. Jeetje zeg. Ik, eh, oh wacht eens even. Bent u soms dat buurmeisje van George? Ja, ja. Dat meisje dat altijd zo schaamteloos in haar blootje op haar balkonnetje ligt te zonnebaden, hè? En dat dan altijd zijn aandacht probeert te trekken... Bent u dat? Oh ja? Wacht u dan wel een bikini? Nou zeg, die valt dan zeker net in een plooi, hè? Ja. En dat, dat schat, dat begrijp ik nou dan ook, zeg. George kan namelijk geen gezicht onthouden, hè? En dan hebben we hier op kantoor een juffrouw Schat. En dat is inderdaad zo ongeveer uw type. Nogal forse meid. Een grote maat, weet u wel? Ja, dat weet u wel. En dan heeft hij u daar waarschijnlijk voor aangezien, hè? Voor het dikke truitje schat dus... Dacht u ook niet, je Knol? Oeh, je Knol. Ach, ze heeft neergelegd het paard. <lacht> het loeder op de bot, bonnetje. Toch eens een winkeltje zoeken waar ze blaaspijpjes verkopen met giftige pijltjes. Ja, ja, ik raas, zeg. Ik loop te razen, maar ja, zij kan er ook niks aan doen, de meid. hè. Goedemorgen. Morgen, Mebels? Morgen. Maar, maar net zoals ik dus zeg, hè, het is. Uh... Eh, uh, uh, waar had ik het over? Geen idee. He, toen nou, oh, ik zei iets. Ik had het ergens over, ik deed iets. Ik liep iets te doen. Wat liep ik te doen? Te razen. Ik? Loop ik te razen? Kom, kom zeg. Ik ben in een uitstekend humeur, hoor. Ik raas alleen. Ik loop te razen, namelijk. Ja, dat zei ik. Ja, van de honger. F Figuurlijk dus, hè. Mijn maag en zo. Razen. In de dichtelijke betekenis van het woord meer, hè. Zo'n weegevoel dus, hè. Je weet wel... Of je daar van binnen aan twee knijpers aan een lijn hangt te wapperen. Je mag half stok, min of meer, in die zin razen. Hè? In de hogere betekenis van het woord dus. Een gevoel van misselijkheid eigenlijk. hè? Je constant een beetje beroerd voelen. Ben ik duidelijk? Ja, zeker. Ja. Kwestie van lopen razen, begrijp ik. Ook ja, ook. He? Ja. He? Ja, het, het irriteert. hè? Je wordt bokker, je gaat kissenbissen. Je, je gaat lopen razen. Letterlijk. Letterlijk. En zij kan dat er ook niks aan doen, de meid, hè? Uvrouw? Tante Lien, ja, doe me dus, hè. Kan er ook niks aan doen. Weet er ook geen weg mee, die. Met je kuur. Maar wat? Je kuur. Ik begrijp dat je weer eens aan de lijn doet. Ik ben gek. Ik eet als een dijker, ik. Oh, sorry. Ja. Maar dan kan ik het toch even niet meer volgen, hoor. Van waar dan die honger? Van het eten. Dat is het nou juist, hè. Daar kan zij ook niks aan doen. Dat is van dat eten waar je honger van krijgt. Ik hoor iets nieuws. Ik ook, ik wist het ook niet, hè. En ik vraag me zelfs af of het wel bekend is... Wat? ...dat die mensen zich de honger in het lijf eten. Welke mensen? Die mensen die honger ja. hebben in die landen waar men geen eten heeft. Die dat dagelijks eten, want daar komt het vandaan, hè. Ja, waar komt wat vandaan? Dat macaroni neurotisch eten. Hè? Uit de wereldwinkel, hè. Dat komt daar vandaan. Moment, dan ja. wordt mij iets duidelijk. Dat bedoel ik, mij ook... Ah, uw vrouw koopt macrobiotisch voedsel in de wereldwinkel. En, ah, ah, buiten haar schuld, dat we dat voorop blijven stellen, nietwaar. Maar het feit blijft dat dat spul geïmporteerd wordt uit die landen waar ze honger hebben. Hè? En, en als je het eet, begrijp je ook meteen waarom, waarom die mensen honger hebben. Van dat eten, van wat ze eten. Daar krijg je namelijk honger van. Daar ga je van lopen razen. Zeg. Ik heb het notabene net op, net, ik heb drie keer opgeschept... Nou, ik zou keulen en haken lusten nu. Maar dan wel in de roomboter graag, wat jij... Nee, maar wat leuk, zeg, dat jullie klant zijn van de wereldwinkel. En de rest, en of dat leuk is, dat is een ramp, zeg. Ik, ik sta er nogal niet te vloeken. Vloeken? Waarom? Tussen dat publiek, dat soort mens dat daar komt... dat, dat magere baardevolk... en dan ik daartussen, stel je even voor, een grote, gezonde kerel... Tussen die blinkneuzen daar, die habituees, die macaroni bineurotici. Nou, dat vloek wel even, hoor. Die staan me daar weg te kijken. Ach, doe je zelf je inkopen? Ja, dacht je dat ik Doemie daaraan waag? Dat is één keer, maar nooit weer, hoor. Die werd niet eens geholpen, die meid. Vanwege de gezonde uiterlijk? Nee, door bondje. Vanwege door bondje. Zou het een bondje aan, Doemie? Nou, dan word je dan meteen behandeld of je een soort zeehondenmepper bent. Nou ja, het is een kwestie van principe. Akkoord, ze draagt hem ook niet meer. Nou, ze het eenmaal weet, draagt ze hem niet meer. Ze heeft er meteen mijn vislaarzen mee gevoerd. Dan komt het weer een beetje in de buurt, hè. Watervis, vis, nietwaar. Heerlijk warm, moet ik zeggen. Maar dat mag dan ook wel voor een jas van 12.000, 13 13.000 ballen. Hé, hey, heb jij vislaarzen? Ja, als ik ga mesten dus, hè, de tuin. Bij het mesten. Oh, dus je vist niet. Vissen? Ik? Ja, ze zien me aankomen, zeg. De vissen? Nee, de dames. De dames peperplas. Ah, wacht even. Die daar achter je zijn komen wonen. Ja. ja, waar je dat tempeltje voor moet bouwen. Ja, plus mesten dus, hè, mijn tuin. Die moet ik mesten van ze. Ja, en, en niet aan een zakje, hoor. Nee, oh, nee. dat moet allemaal uh, macaroni bineurotisch. Dat, dat moet zo van de koe. Nee, daar heb ik wat mee te stellen, hoor, met die twee. En daar mag je ook niet van vissen. Van de dames Pippenplas. Oh, laat ik het niet wagen. Vissen, zeg. Ik mag ze niet eens eten. Geweg. Geen vis? Geen vis, geen vlees, niks, zeg. Ik leef al tijdenlang volkomen vegetarisch. Ongelooflijk, ja. zeg. En dat allemaal om dat tempeltje voor ze te mogen bouwen. Ja, dat is nou eenmaal zaken doen te hellen. Ah, dus het gaat door. Jazeker, ik zeg. Morgen, chef. Uh. Morgen, Lien. Morgen, Pol. Hai, Nou, dat is nog nachtwerk geworden, chef. Dat ontwerp voor het tempeltje, maar klaar is het. Fijn, Pol. Graag gedaan, chef. Dan krijg je er nou een scheepje van vouwen, Pol. Oké, chef. Ik zei dat je er iets van vouwen kon, Pol. Ja, verstond ik met name geen scheepje, chef? Ja, wat mij betreft een vliegtuigje, Pol. Ja, chef, maar welk van beiden het liefst, chef? Pol, Pol, beste Pol. Zou je in z'n hemelsnaam niet altijd zo treiterig gehoorzaam willen zijn, Paul? Uh, niet als het u steekt, chef. Paul, als jij de halve nacht hebt zitten beulen op de waanzinnige tempel van de dames Peper, je weet wel, en ik deel je dan koeltjes mee, dat je er een schepje van kunt vouwen, dan ben jij op zijn minst teleurgesteld, Paul. Feit, chef. Ja, en dan voel jij op zijn minst de neiging mij een lelijk woord aan mijn kop te slingeren, man. Uw punt, chef. Dat ik de zenuwen kan genieten. Mijn idee, chef. En veel plezier met uw zenuwen dan, chef. <grijg> eh, dank, Paul. Dan zijn we daar tenminste over eens. Daarover zeker, chef. Goed zo. En dan had je ook nog wel eens kunnen vragen of het dan misschien niet doorgaat. Dat misschien ook het project... tempeltje peperpiep. Leek me wat pijnlijk, chef. Ik weet hoe u zich daarvoor heeft ingezet. Nee, dan is het goed, man. Hou dat dan maar zo, nu maar. Die Pol weer even scherp beoordelaar. <lacht> ja, maar dat was een misverstand, Pol. Dat heb ik verkeerd begrepen. Van dat tempeltje. Hè? Dat is niet voor de dames zelf namelijk. Dat is voor broeder Krols. Voor wie? Voor broeder Krols. Ah, voor Jurie, chef. Voor Jurie, Pol. Ken je de gek? Ja, ja. Van het uh, centrum toch, chef? Ja, ik ken het centrum ook, pol. Ja, zeker, chef. Knaap doet daar heel toffe dingen op het centrum, chef. Oh. Wat is het dan voor een centrum? Van de daapsheid ter helle. Centrum Dolhuus. pol. wat jij... Uh, grapje van de chef, Lien. Het is het centrum voor zelfwording namelijk. Van gekwording, kun je ook zeggen. Beter. Nee, chef, nee. Uh, uh. Zelfwording, Lien. Ja, ja. In de zin van je ego punt zoeken door op te gaan in het al, weet je wel. Ja, het woord is macronico, te Hellen. Uh, Macro-cosmisch, chef. De zintuiglijke ervaring voorbij het geestelijk kenbare dus. Ja, doe maar op, Pol. Schep maar op, daar lust ik wel een pet vol van, van, die, van het Koeterwaals. Oh, dat is interessant, zeg. En wat is dat dan voor die man, die jury? Ja, vind daar nou eens een woord voor, Pol, hè. Moeilijk, chef. Ja, een woord waarmee de man recht doet, hè. Wat zou jij denken van gewoon een smeerlap? Ja, die chef. Uh, mag ik dan een goeroe voorstellen, chef? Een uh, wat? Een uh, goeroe, chef. Een wijs geestelijk leidsman. Goeroe. Oh, nee, jij bedoelt een kangaroo. Ja, ja, ja zo'n springende smeerlap, ja. Zo'n geldbuidelwolf. Zo'n rijke oude wijfjesmelker met een staart. Dat dier bedoel je, ja. Een ex-glazenwasser, zeg. Ik zie hem hier nog op het raam tikken. Meneer, mag het raam even open voor het houtwerk? Nou, ik doe dat. Ik loop weg, ik draai me om, weg is mijn hoed. Um, chef, daarna is deze knaap jaren in India geweest, chef. Ja, omdat de ramen daar al van nature open staan, mag je vloeien. Nee, chef, nee. Daar heeft hij jarenlang gesprekken gevoerd met de grootste yogi's van het landchef. Ja. Beroemde wijscheren voor wie het leven één groot zoeken is naar het laatste antwoord op de laatste vraag. Ja, ja, ja. En het gekke is dat die hier in het stomme Europa allebei al bekend zijn, hoor Paul. De laatste vraag en het laatste antwoord. Vraag! Waar is m'n hoed? Antwoord met een glazenwasser. Chef, chef, sorry, maar u zoekt het allemaal nog te veel in het materiële, chef. Nou, en hoe voor Paul. Als jij mij de keuze laat, bijvoorbeeld... tussen een pilsje en het nirwana, nou, dan kies ik het pilsje... want daaroverheen kan ik zaken doen, alsjeblieft. Zeg, maar begrijp ik het goed dat de dames Peperplas... jou nou voor die broeder Krols een tempeltje willen laten bouwen? Voilà! Vandaar dat ontwerppol, de stijl, begrijp je? Moet anders. Hij ja. Deksels interessant, chef. Iets ja. naar het oosterse denken neigen, bedoelt ja. u? Iets van de verstilde gedachten? Ja, of een kadet op klompenpool. Je ziet maar hoor, alle Wat zeg ik? Een kadet. Een warme kadet. Met dik boter, met iets hartigs, rauw biefje, met een eitje en peperen zout. Oh, ik moet er niet aan denken. Ik loop namelijk te razen van... Oei, Goei, nee, weef. Ik zeg het net, zeg. Ik zeg, ik loop te razen van... Grote, groep, wat heb jij daar? Dit, hè? Ja, dat, hè, ja. Me zakkie petat. Me zakkie petat. Met. Met wat? Met. Wat, met wat? Met mayonaise. Kwakkie mayonaise. ik petat met... Zag je met, Paul, grijp hem hier, veel raam overweg. Weg, weg manes. Hé, hey, wat moet er met mijn eten? Zijn eten, Paul, hoor je dat? Zijn eten, zakje je dat met. En als die zak patat door, noem maar op, een, een, een bosraaf of een herrenburg ...wordt overgebriefd aan de dames Pepernickel... ...nou, dan kan jij je verstilde gedachtenkadet wel op je buik schrijven. In simpele taal gezegd. Uw punt, chef. En als ik jou nog één keer... ...buiten je macaroni bineurotische boekjes die gaan neven heeft... ...dan zal jij de aap zien dansen... Dat geef ik je op een heel klein briefje. Ja, weet je wat het met jou is, oma ook? Jij bent die geloofzagende te fanatiek, jij eigenlijk wel, volgens mij, in zekere zin, weet je wel? Ja, nou, en ook, ja, ja. Wie aan mijn tempeltje komt, die komt aan Nee, mij. Juist, mijn tempeltje is mijn heilig. Zoveel weet ik nog wel af van zaken doen. <laughs> zeg maar, uh, gaat dat door dan? Nou, oh, daar heb je er alweer een. Dat vroeg de helle net ook al. Ja, nee, maar omdat je verleden week vertelde dat het tussen die dames Peperplas en jouw vrouw nou niet zo boterde. Oh, dat! <laughs> dat heb ik even geregeld hoor, ja. Die dachten namelijk aanvankelijk dat ik de tuinman was, hè. Die twee maloten. Gisse wijfjes, overigens, hoor. <laughs> Opdrachtgevers, dus wat wil je? He, omdat ik in de tuin werkte, hè. Dus die kwamen me koffie brengen door de heg, hè. He. Walgelijke bak, bak koffie. Walgelijke bak koffie. En ik dus van, uh, dank u alsjeblieft. Hartelijk beleven, alsjeblieft, dames. En Doemie de P'er natuurlijk, hè. Ja, dat bedoel ik, ja. Nee. Maar die heb ik toen te eten gevraagd. En dachten ze dan niet dat ze bij de tuinman kwamen? Jazeker. Die hadden een mandje levensmiddelen bij zich, zeg. <lacht> Iets versterkends voor augustus. ja. <lacht> Dan gingen ze mee op mijn garage staan kloppen. Dachten dat ik daar woonde. Ja. Dus ik van, uh, hallo dames, hallo, u moet hier wezen. En begrepen ze het toen? Hè? Nee, nee, nee, toen dachten ze eerst nog even dat ik als huisbewaarder fungeerde. Ja. Maar toen zagen ze Doemie naast me en toen sloeg ik daar mijn arm omheen. <lacht> nou... En toen werden ze wel even vals hoor, die twee. Ja. Toen moesten ze wel even iets kwijt van. Zo, zo, mevrouwtje. Is dat uw uitleg van de CAO van uw tuinman? Toen heb ik het even allemaal uitgelegd en lachen dus. Hè. Ja, ja, en toen was het ijs gebroken natuurlijk. Uh, ja, ja, even ja, ja. Zo. Viel er weer iets fout? Nou, och, nou, fout vallen is het woord. Dit viel namelijk helemaal niet. Uh, wat is er gebeurd dan, chef? Nou, kijk. Dat heeft ze, hè, niet, koken, hoe ze kookt, hè. Op kookgebied dan, iedere vrouw kookt, dat weet ik. Maar zij, ja, ik weet het niet, hè. Ze heeft iets bezetens, als wij eters hebben dus, hè. En je weet dan ook niet wat je proeft, hoor, eerlijk niet. Nee, weet, overdrijf ik. Nee, maar je groeit er wel van dicht, jij. Ja, wat wil je? Dat kan ook niet anders. Daar kan je niet van afblijven, geen mens. Dat is een smaak. Daar zijn geen woorden voor, zeg. Daar schiet de taal voor tekort. Daar blijf je van door eten. Eh, waar had ik het over? Over de dames Peperplas. Wat, die? Daar had je vrouw voor gekookt, zei je. Ja, ja, ja daar krijg je geen koken meer door, maar dat zeg ik, hè. Dat is een smaak. Daar word je beroerd van, zo lekker. Eh? En wat denk je? Ja, geen idee. Nou, ze moesten het niet. Ik zweer het je. Zoals ik het zeg, letterlijk, ze moesten het niet. Waarom niet? Wat deden ze dan? ze. ...midden in die zicht deinsen... ...zodat het spul op tafel kwam waarachter... ...walgende wijs deinsen, ...en zeggen van mevrouw Bielis... ...hog wel zo naar... Hè, ...dat is toch wel macaroni binerotisch? ...en de goeier zegt nog... ...nee dames, het zijn lemde haasjes. ...gillen die twee, zeg... ...gewoon slakenderwijs gillen gaan zitten krijzen... ...mekaar ontzet op de been houden. Jan heeft onmiddellijk vertellen mevrouw Bielis... ...hoe ze august vergiftigt. Doemie zegt, die mij maar achter al die jaren gevoed heeft tot wat ik nu ben. Ja, en wat zei ze mevrouw vrouw? Die, die stond direct klaar met de slaafwork. Die was ertoe bereid. Daar heb ik me toen tussen moeten gooien. Even op erin moeten praten van de klant is koning Doom ...en meer van die oosterse wijsheden. En daar, uh, daar had ze begrip voor, chef? Begrip? Nee, nee, ik geloof niet... Dat je dat mag zeggen, nee. Als ik goed versta wat ze sindsdien in haar keukentje loopt af te mompelen... dan beluister ik daar geen begrip in, nee. Maar het is macaroni dwang neurotisch, wat er op tafel komt. En mijn tempeltje is ermee gered. Waar het overigens gisteravond die naar uitzag, hè omen? Ja, wat lesje nou over gisteravond, man. Wat was er dan? Gisteravond volgens zou dat gebeurd. Herinner jij je dat niet meer dan? Bij broeder Krols, in het centrum van de zelfkastijding. Nou, en of zeg ik, ik heb wezenloos gelachen... Bij die waanzin. Bij meneer zijn zogenaamde psychotherapieën. <lacht> Heb je dat wel eens meegemaakt, Pol? Uh, ja. En wat werkt dat verruimend, hè, chef? Nou. Uh, heeft hij gisteravond ook nog de experimentele groepscontacten gedaan, Jury, chef? Ja, ja, groepscontacten. Nee, Veef, de burgemeester gegild mij. Oh, was de burgemeester er ook? Ja, wat moet hij. Die man heeft helemaal een hel van een baan, zeg. Die moet zo'n hele gemeente te vriend houden. Die is door die twee ellendige peperpukkels meteen maar even van de drank afgepraat, zeg. Die is geheel onthouden geworden, dus die loopt de hele stad nou nuchter te besturen. Die vrouwtjes weten toch niet wat ze zo'n man aandoen? Ja, hij, hij leek me de laatste dag ook iets. Slankersje. Die? Die zwemt in zijn amsketen. die man. Ja. En dan kreeg ik gisteravond nog even die waanzinnige experimentele groepscontacten op zijn nek zeg. Oh, hoe gaat het dan? Uh, met uh, met de met de tastzinling. meest primaire zintuig dus hè en daarmee communiceren weet je wel. Van mens tot mens dus gewoon elkaar betasten en die ja. buiten redelijke communicatie geven dan samen verwerken in je ego puntale ervaringsfiling zie. Ja. Opgaande in het al dus. Ja ja. Ja ja ja. Zeg jij ja, mijn ja ja hè. Maar in de praktijk ziet het er heel anders uit, hoor. In de praktijk zie je dan voor je ontzette ogen... ...twee verhitte dames peperpakhuis zich op de weg de burgemeester werpen, zeg. En die man halverwege het graf in kietelen. Nee, overdrijf ik... Nee, dat was wel even een stevig Robertje opgaan in het al. Nou. <laughs> Chef. Chef, u benadert die dingen te veel vanuit het verleden, chef. Ja. Dit is nieuw, weet u wel, het, het, het nieuwe denken, chef. Ja. De nieuwe intermenselijke relatie van de nieuwe mens... ...vraagt buiten zichzelf te treden. Als een kind, chef, als een tastende. Ja, Snooporpel, je bedoelt dat we vroegere vlooieplaag vroegen? <lacht> Daar bouwen we nou een tempeltje voor. Krabbalkanders lasten. Uh. Hocus zo vol. Nou, die uh, therapie van de oerkreet, die vond ik wel geinig. <laughs> ja, ja, ja. Toen had ik hem even te pakken, hè, die Krolse broeder. Had je het in de gaten? Zeg, verstond ik oerkreet? Ja, ja, ja, ja, ja. ja kijk, ja, dat is ja. ook weer zoiets van je losmaken van je maatschappelijke cliché-egolie. Ja. Van wat je door die maatschappij gedwongen bent te worden, zie. Ja. En waarvan je je dan volgens die oerkreet-therapie kan ontdoen. ...door heel klein, als een kind dus weer... Ja. ...om je moeder te durven roepen, hè... ...je oerkreet terug te vinden, als het ware... ...een gedachte ontwikkeld door de Amerikaan Janov, meen ik, chef? Ja hoor, Paul, wat je verhaalt is lekker. Ja, chef, ik, ik ben bang dat Jury aan u een zware patiënt gehad heeft, chef. Ja, daar komen bij gezonde mensen meer voor, ja. Maar ik heb hem teruggevonden hoor. Mijn oerkreet. Is het waarachtig, chef? Ja, dat loog er niet om, ze. Nee, zeg, nee. Dat was even raak, hoor, hè. Hij liep maar om me heen te drentelen, hè, die baardaap. Die had wel door dat hij aan mij een harde had. Hè, terwijl iedereen daar vrolijk om zijn moeder zat te bleren, moet je rekenen. Hè. Als daar dan iemand met een staal gezicht tussen zit, nou dat vreet. Hoor. Dus hij zegt alles tegen me. Met u wil ik nog niet helemaal, zie ik. Ik zeg nou... Maar laat me maar even, ik kom wel. En hij... Draait zich om, hè? En ik zeg zo, ja. recht in zijn nek, ik zeg. Boe! <lacht> nou, toen, toen riep hij wel even op zijn moeder hoor. Chef, ja. Chef, Goh. chef, ik zeg het nog eens. Ja. Je moet bij Jury op voorhand bereid zijn buiten jezelf te treden. Ja, begrijp ik op hoor, maar aan Bielsen wil je... Blijf de Bielsen, dat hebben we dan eenmaal. Zo zijn wij Bielsen, het woord zegt het trouwens al. Ja, behalve bij die conflicttherapie. Toen kwam jij wel even los eigenlijk wel, weet je nog? Oh, toen, ja. Ja, even misschien, ja. Hoewel ik donders goed wist wat ik zei voor... Uh... Wat je zei misschien wel, ja. ja. Zeg, wacht nou eens even, ik, ik hoor steeds iets nieuws vandaag. Ja. Wat is nou weer de conflicttherapie. Paul? E, ja, dat ja? is dus het bereiken ja? van die nieuwe menselijke relatie via de weg van het conflicten. Ja. Dan deelt Jury de ja. genoten dus in groepen hè? en binnen zo'n groep ga je je losmaken van je ego punt, elkaar zeggen. Ja. Hoe je over elkaar denkt, ja, maar dan keihard. Keihard, ja, scheldig en gebrek, ja. Oh, oh. En dan? Nou, dan lacht uh, hij het waanzinnig met hem. Helemaal niet. Goed, ik, ik, ik, ik ga zoiets niet uit de weg. Ik ben toevallig niet op mijn mondje gevallen. Maar als daar dan een totaal hysterische burgemeester mij in het publiek... begint uit te krijten voor iets van vuile radijzenboer... <lacht> nou, dan geef ik hem wel even iets retour, hoor. Dan krijgt hij 15 jaar corrupt gemeentebeleid op zijn brood hoor. Ja, en toen zei hij weer van uh, Krottenbouwer. Ja, ja, en dat moeten ze tegen mij nou net niet zeggen. Nee, toen raakte jij even buiten jezelf, geloof ik. Ja, bravo chef, dat is namelijk de bedoeling juist zie? E, e, e, ik buiten mezelf? Nee, even, even. Nou kom, kom. kom. Ik, ik wist precies wat ik zei hoor. Ja, dat zeg ik. Wat je zei misschien wel, maar. Uh... Oh, moment. De heer Rinderman waarschijnlijk over corruptie gesproken. Neem even aan te hellen. Ja, uh, vrienden is ook Ja, dat weet hij wel, Pietje Kneur geef maar hier dank Je beelsje, Ja, meneer Winneemann. Ik, ik zei net. Oh, u heeft een telefoontje gehad van wie zegt. Oh, van de burgemeester. Wat had hij te melden? De heer Burgemeester belde van waar, zegt u, meneer Winneemann? Vanuit het Hospitaal. Onmogelijk. Ik versta dat u zegt dat ik gisteravond ter Centrum. Geheel buiten mijzelf, de heer burgemeester, het hospital in heb geslagen. Maar dat is de godse meneer met de runder, maar ik ik weet het niet.